De Zweed werd met drie medeoprichters in 2009 in zijn eigen land veroordeeld tot een jaar cel. Daarnaast moesten ze aan platen en filmmaatschappijen een schadevergoeding van bijna 3 miljoen euro betalen. De vier gingen tegen de uitspraak in beroep. Toen de zaak in hoger beroep diende, lag de verdachte in een ziekenhuis in Cambodja. Zijn zaak zou opnieuw worden behandeld, maar ook toen kwam hij niet opdagen. De Zweedse justitie vroeg daarop andere landen naar hem uit te kijken. Hij werd opgepakt in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Het Witte Huis heeft na lang aandringen van journalisten en bierliefhebbers... het recept van het huisgebrouwde bier bekendgemaakt. De perschef van het Witte Huis zette de recepten van Honey Ale en Honey Porter op internet. Op een filmpje is te zien hoe de presidentiële koks bezig zijn met brouwen. In het bier zit honing uit de bijenkorf van Michelle Obama. De president wilde tot nu toe niet vertellen wat de andere ingrediënten zijn. Obama staat bekend als een bierdrinker. Hij wordt graag op de foto gezet met een biertje in zijn hand.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 Voetbal. In de Eredivisie heeft RKC thuis met 1-1 gelijk gespeeld... tegen Herakles Almelo. De club uit Waalwijk staat daardoor in elk geval tot morgen tweede... op de ranglijst met acht punten uit vier wedstrijden. Rora J.C. boekte vanavond zijn eerste zegen van dit seizoen. In Kerkrade werd het 3-0 tegen Willem II. Pekswolle verloor op eigen veld met 4-0 van NEC. En de wedstrijd NAC Utrecht eindigde in 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Het koelt af naar 8 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgen droog, maar wel bewolkt. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 21 graden. De dagen daarna, na het weekend dus, geregeld zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Geen treintax, maar beter openbaar vervoer. Kies Partij voor de Dieren.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Max van Bezel. Twee dagen nadat Frits Wester, SGP-leider van de staai aan de schandpaal had genageld... werd de tent van waaruit RTL 4, wat kies Nederland uitzendt, door de bliksem getroffen. Zie je wel, God bestaat. En hij had kennelijk nog een appeltje te schillen met Frits Wester. Een hele goede avond en welkom bij deze zaterdag-editie van Het Oog. De voorspelling dat de verkiezingscampagne alleen maar om de keus tussen Rutte en Roemer zou gaan, komt niet uit. Rutte maakt fouten, Roemer valt tegen en ondertussen komt Diederik Samsom als gevaarlijke buitenstaander snel op. Wie gaan de verkiezingen uiteindelijk winnen? De partijen op de flanken of het traditionele midden? We vragen het aan drie politieke junkies, de campagne-watchers Mark Chavan... Elspeth Etty en Jan Schinkelshoek. Wat doet een rechter als die zelf verdachte wordt? Nou, met vriendjes bij justitie bellen bijvoorbeeld. Niet wetend dat de Rijksrecherche de telefoontjes aftapte. NRC Handelsblad kwam vandaag met nieuwe onthullingen... over de zaken tegen de liegende rechters, zoals ze worden genoemd. Pieter Kalfleisch en Hans Westenberg. Bericht uit de wereld van de Old Boys Networks. Bert Kreuk woont in Sarasota in Florida... en is een van Nederlands belangrijkste kunstverzamelaars. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam... gaat werken die ze in, in zijn bezit zijn tentoonstellen... zoals de ingelijste vuilniszak van Matthias Valtbakken. Een vuilniszak? Ja, een vuilniszak. Ik praat er straks over met Bert Kreuk. De spatie in het nieuwe logo van het Rijksmuseum gaat protesten wekken. Dat om vijf voor twaalf. En Wim Brands neemt er het programma VPRO boeken op. Marco Roelofs, de zanger van Heideroosjes... presenteert er zijn boek over de ups en downs van het muzikantenbestaan. En Nicolaas Kleijs laat er wijnproeven. Op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam... werd vandaag de eerste dag van de boekenbeurs Manuscripta gehouden. Brands, Klei en Roedos mochten naar aanleiding daarvan... de muziek in deze aflevering van Het Oog uitzoeken. Dus dat hoort u ook straks allemaal. Maar eerst het nieuws van vandaag. Alles goed, het de foto. Ja, ja. Leuk. Zaterdag 1 september. Wie maakt hem? My Hij maakt Een zonnetje, lekker temperatuurtje en veel markten. Een mooie dag dus om campagne te voeren. Mensen, ja. ja, ik heb allemaal vondertjes hier. Maar ja, al de pier staat ertussen. Goedemiddag. Ja, dus oh, en weer een foto. Hier leeft een politicus voor. En dit is heel leuk. Maar dit is al drie maanden ontzettend leuk. Maar op straat lopen, kiezers aanspreken, kiezers proberen over te halen, verhalen aanhoren. Dat is wat politiek eigenlijk is. En levert het ons ook nog nieuws op? Jazeker. Beste Mark, ik ga dus niet rechts samenwerken. Laat dat duidelijk zijn. Ja, met die opmerking kaatst SP-lijsttrekker Emil Roemer de bal terug naar de VVD... die eerder stelde een coalitie met de SP niet zo te zien zitten. Zoals altijd reageert VVD-voorman Mark Rutte luchtig. Ik, ik zou tegen hem willen zeggen, we zijn nu verkiezingen aan het voeren. We gaan proberen zoveel mogelijk mensen te overtuigen... hij om op zijn partij te stemmen, ik om op de VVD te stemmen. Ik vind het respectvol naar de kiezer om dat eerst te doen. Opmerkelijk genoeg krijgen deze woorden bijval van de grote meester als het om het ontregelen van een debat gaat. Meneer Wilders ik vroeg naar een vrouw met een rollator, wat gebeurt er met de zorg mijn rollator? Dat soort dingen die mensen iedere dag meemaken, die zijn honderd keer belangrijker dan elkaar vliegen afvangen over wie nou achter de comma misschien iets half verkeerd heeft gezegd. Geert Wilders. Hij liet vanavond verstek gaan bij een debat dat stond gepland tussen hem en d 66 er Alexander Pechtold. Vandaar dat Pechtold in nieuwsuur in debat ging met PVV-sympathisanten. Als, als, en dat is ook doorgegaan. Zo, als wij geen onderdeel zijn van uh, de Europese Unie, waarom zouden we dan uh, onze pensioenfondsen niet mogen investeren in een extern land? Dat is toch onzin? Dat is Omdat... een fabeltje? Nee, dat kan. Maar dat we hadden het he? nu over, ook met je voorganger, over het oplossen van die problemen, wel of niet. We staan nu Maar een Nederland probleem. moet zijn eigen problemen oplossen. Griekenland moet zijn eigen problemen oplossen, dat moet Europa niet doen, dat moeten de landen zelf doen. Nou, genoeg politiek voor eventjes. In Eindhoven hadden ze een heel ander spektakel. Een Philips gebouw waar de oude Frits nog kantoor heeft gehouden, werd opgeblazen. Alleen ging het niet helemaal goed. Een deel van het pand weigerde in te storten. Het staat nu een, uh, lijkt mij een instabiel gebouw. En wij wonen daar vlak langs, dus ik weet niet of ik straks nog uh, terug naar huis kan. Experts stelden vast dat er geen gevaar dreigde. Maar wie te bang was, mocht van de gemeente Eindhoven in een hotel slapen. Daar maakte overigens niemand gebruik van. Ik ga lekker naar huis en lekker mijn eigen potje weer koken. En over explosies gesproken, u weet vast wel... dat het Amerikaanse Yellowstone Park in feite één grote vulkaan is. De laatste tijd is de grond daar tientallen centimeters gestegen... Dat zou een voorteken kunnen zijn van een uitbarsting. Forget Yogi Bear, okay, forget Old Faithful. Now if you're sleeping next to an 800-pound gorilla, you monitor every burp, because when it blows, it could destroy the United States as we know it. Ja, deze man zegt dat bij een uitbarsting het grootste deel van Noord-Amerika onleefbaar zou kunnen worden. Tijd voor paniek, zou ik zeggen. We don't want to panic anybody. It could happen tomorrow. Or it could happen years from now. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. But we do know one thing: one day it will blow. En zo is het. Vandaag en morgen wordt manuscript aangehouden. De opening van het boekenseizoen. op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. En in dit oog hebben we de muziekkeuze overgelaten aan deelnemers aan dat festijn. En de eerste is Wim Brands, bekend van VPRO-radio- en televisieprogramma's... die altijd en allemaal over boeken gaan. Dag Wim. Dag Max. Wat heb je vandaag op Manuscripta gedaan? Uh, nou, ik heb vandaag een gesprek gevoerd met Geert Mak... naar aanleiding van zijn boek over Amerika. Amerika. En ik heb een gesprek gevoerd met Frans Tomezen... die dan weer een boek heeft geschreven dat zich in China afspeelt. En dat heet het Bami-schandaal. Morgen gaat het manuscript daar ook nog door. Ga je dan ook nog wat doen daar? Ja, dan ook nog. Dan ga ik met twee cijfers praten... die na heel veel jaren weer met nieuw werk komen. Dat zijn Jean-Pierre Ravi met oh, ja. een dichtbundel. Ja. En ook de jong die komt, denk ja. ik, met het boek. Dat, nou, als ik... Ja, dit is intuïtie. En misschien uh, zit ik er wel helemaal naast. Maar ik denk dat dat het boek van het najaar gaat uh, worden... Nou, geweldig. Dat uh, kijk ik naar uit. Zij, je bent een man van een liefhebber van het geschreven woord, wat weer heel wat anders is dan het gezongen woord. Toch hebben we je gevraagd een plaat uit te kiezen. Welke? En waarom? Uh, nou, er komt dit najaar ook een boek uit waar ik. Wat uh, oh, heeft wel met een boek te maken? Ja, dan, ja, ja, nee. Niet alles bij mij. Maar omdat jullie het me vroegen ging ik wel. Ik had het bedacht voordat ik er erg in had. Er komt een biografie van Lennet. Uh, Cohen uit dit, uh, dit najaar. Ook in vertaling bij het neigen van dit markt. De zanger die en, net in Amsterdam was. Ja. En weer een weergaarloos mooi concert schijnt te hebben gegeven. En zijn laatste cd heet Old Ideas. Uh, en daarop staat een nummer, het eerste nummer. En de grap is kijk, een gedicht is iets anders dan een liedje. En, en, en als je dat door elkaar gaat halen, ontstaat er ook alleen maar uh, ellende. Maar ik las een gedicht van Leonard Cohen in de New Yorker uh, en dat heet Going Home. En dat is een prachtig gedicht. Nou, zijn nieuwe cd komt uit. Old Ideas. En, raad eens wat. Daar staat het op. Het eerste nummer, dat is... Going Home. Going Home. Ooh. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom. Like a sage, a man of vision Though he knows He's really nothing But the brief elaboration Of a tube Going home without my sorrow Going home sometime tomorrow Going home to where it's better than before Going home without my burden Going home, going home without the costume that I wore. Leonard Cohen met op de achtergrond de Engelachtige zang van de Web Sisters. De muzikale keus van Wim Brands van VPRO Boeken. Grote primeur op de voorpagina van NRC Handelsblad vandaag. De krant kon strafdossiers inzien in de zaak tegen de voormalige rechters Pieter Kalpfleisch en Hans Westenberg. En daar wordt uitgebreid uit geciteerd. De twee worden beschuldigd van Mijn eet in de zogeheten Chipsholzaak. Maandag verschijnt de voornaamste getuige voor de rechtbank. En NRC liep dus al een beetje op die zitting vooruit. Marcel Hane was een van de auteurs van dat uh, artikel in NRC Handelsblad. Goedenavond Marcel. Goedenavond Max. Waar worden de twee precies van verdacht en wie is die getuige die maandag moet voorkomen? De, de twee rechters ex-rechters worden ervan verdacht dat ze, dat ze gelogen hebben. Dat ze gelogen hebben over de vriendschap die ze hadden. En uh, de getuige die dat verklaart is een. De voormalige griffier van de rechtbank in Den Haag, waar ze ook allebei werkten. En misschien toch wel belangrijk, zij was de voormalige minnares van, of minnares, de vriendin van een van de rechters, van de heer Kalpvleis. En zij moet nu voorkomen? Zij moet getuigen, ja. Zij is opgeroepen als getuige en ze wordt in het openbaar gehoord. Jullie hebben in die strafdossiers onder meer gelezen. hoe Kalpfleis en Westenberg hebben geprobeerd. allerlei vrienden en bekenden in te schakelen ten gunste van hun zaak. Uh, hoe deden ze dat en wie schakelden ze in? Ze schakelden ja, eigenlijk iedereen die ze maar, die ze maar konden bereiken. En het zijn mannen die allebei tientallen jaren rechter zijn geweest... en, en, en ook voornamelijk rechters waren. Dus die hebben een uitstekend netwerk. En dat gaat dan van de baas van het opmaar ministerie destijds... Harm Brouwer, de minister van Justitie... Uh, collega's bij de rechtbank, bij Hoven, bij de Hoge Raad... Uh, de Telegraaf is ook heel belangrijk in, in, in dat netwerk... die worden allemaal benaderd in de hoop dat ze iets kunnen bijdragen aan hun verdediging. En heeft dat geholpen of dat niet? Het zal moeten blijken, maar uh, ik geloof het niet. Het, uh, het, uh, het, uh, het, het is zo dat ze vooral materiaal zocht om die, die getuigen onderuit te halen... om haar geloofwaardigheid aan te tasten. En Ik geloof niet dat, dat, dat ze daarna ergens zullen slagen aanstaande maandag. Is het niet een beetje logisch dat ze dat doen? Uit het artikel blijkt ook dat ja, de twee ex-rechters ervan overtuigd zijn... dat ze eigenlijk weinig verkeerd hebben gedaan. Ja, dan, dan probeer je natuurlijk een beetje mensen die je tegenkomt uh, op te stoken van... mij wordt onrecht aangedaan. Ja, nee, dat is meer dan logisch. Dat ze, dat ze proberen hun verdediging uh, zo goed mogelijk te organiseren. Dat, dat is ook niets wat je ze kunt verwijten. Het is alleen een beetje naïef, omdat ze er met name van worden beschuldigd dat ze zich schuldig maakt... aan belangenverstrengeling dat en ze, dat, ze, dat ze zaken ritselden. En nu zie je uitgebreid dat ze datgene doen... waar ze, van, waar ze een beetje van verdacht worden. Dus uh, ja, oude jongens krentenbrood, uh, elkaar helpen en, uh, en inschakelen. Dus dat is een beetje dom. En, en, en sommige dingen zijn een beetje onsmakelijk. Dus er staat bijvoorbeeld in die taps blijkt dat ze dat ze de Telegraaf willen inschakelen... omdat Kalfvleis een, een voornamelijk hoofdrolspeler is... in het Stan Journaal en de Telegraaf af en toe. Dus daar hebben ze goede contacten mee. En dan spreken ze af dat ze, dat ze stukken gaan lekken aan de... Aan de Telegraaf, maar omdat eigen zeggen zich als een heer wil gedragen, wil je natuurlijk niet als lekker bekend staan. Dus dan spreken ze af dat de Telegraaf is kennelijk bereid om dan te schrijven dat ze stukken van justitie hebben. En dat vindt kalfvleis dan prima. Ja, dat is allemaal een beetje pijnlijk om te lezen nu, omdat ze ja. zich beroepen als, als, ja, als, als voornamelijk magistratelijke uh, gezagsdragers. En dit komt overal als sjoemel, sjoemel? Ja, ritsel, ritsel, ja. De grivier in kwestie, of inmiddels ook ex-grivier, denk ik. Uh, jullie noemen haar naam, geloof ik, hè? mevrouw Van der Tocht heet ze. Ja, ja. Uh, die komt er niet zo goed uit in hun ogen. Wat is er met die mevrouw? Ja, het is een, het is een mevrouw, ze is nu 65 jaar, maar het is een, een charmante verschijning. En ze was kennelijk erg populair bij die rechtbank. Ze heeft haar hele leven daar gewerkt. Er, waren, er was ruime belangstelling voor haar, om het zo te zeggen. Maar ja, zij heeft, heeft naar eigen zeggen een gewetensvroeging gekregen... En, uh, um, vanaf een jaar vier geleden is ze gaan opbiechten... dat, uh, dat uh, in de jaar, eind jaren tachtig tegen haar gezegd ze hebben... Dat hij, dat, hij, dat hij iets wilde regelen, omdat hij een, een zakenvriendje wilde helpen. En uh, ja, dat nemen de heren aan niet in dank af. Dus op die telefoontaps wordt ontzettend geroddeld... met vrienden en kennissen en collega's over die vrouw... die ze nu een tut hola noemen en een, en een, en een dom blondje... Een vrouw waarvan ze ook zeggen dat haar juridische kwaliteiten niet tred hielden met haar borstomvang, zoals Westenberg dat noemt. Dus ja, ze komt er niet zo goed meer af. Mm. Beetje, beetje seksistische ouwe mannen toch wel. Ja, dus uh, magistratelijk seksisme, zullen we het noemen. Is het eigenlijk niet raar, ik bedoel, ik vind het een geweldige journalistieke prestatie van jou en je collega van NRC Handelsblad dat jullie dit in handen hebben gekregen. Maar wel een beetje raar dat uh, ja, politietaps en zo zomaar gelekt worden naar NRC Handelsblad. Het is ongebruikelijk, ja. Maar het is, wij vinden het een ontzettend belangrijke zaak. En als anders dus mijn collega Tom Kreling en ik zijn er echt maanden mee bezig geweest om contact te leggen. Om alle informatie in die zaak te krijgen. Ja, sommige kanten storten zich op de handtastelijkheden van Badder Hari. En wij vinden dit belangrijk, omdat het gaat over de integriteit van de rechtelijke macht. En... En gelukkig waren we in staat om die, die, die, die tapverslagen in te zien. En dat is het belangrijkste bewijsmiddel tegen de, tegen de beide verdachten. Dus het was, het was voor ons heel prettig om dat te kunnen lezen. En ook een beetje raar vond ik dat de uh, Rijksrecherche... kennelijk uh, toestemming heeft gekregen om die ex-rechters af te luisteren. Ook hun gesprekken met uh, bijvoorbeeld het voormalig hoofd... van het Openbaar Ministerie en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Ja, het is heel opvallend dat ze getapt werden. En zo opvallend dat, uh, dat, dat dus beide verdachten... Hoewel ze allebei al vanaf april vorig jaar wisten... dat ze verdacht werden van een ernstig strafbaar feit. Op mijn heet staat zes jaar celstraf. Kennelijk zelf niet het idee hadden van... we moeten oppassen met wat we door de telefoon zeggen. Want ja elke verdachte van een strafbaar feit weet in Nederland... dat die telefonisch kan worden getapt. Er is geen land ter wereld waar zoveel verdachten worden getapt als Nederland. Maar de heren waren zo aangeloos... dat ze toch open en bloot met, met, met Jan en alle mannen praten... over wat ze aan het doen waren. Er is een uh, duidelijk klimaat tegen dit soort uh, rechters... Hè? Al, al sinds het beroemde dineetje in, in de zaak uh, tegen Geert Wilders. Ja. Zijn ze nou ook niet een beetje het slachtoffer van dat klimaat... van dat soort rechters deugen niet? Ja, dat zijn ze. Er ja. is een soort hysterische uh, volkswoede tegen... tegen in sommige kringen is het heel erg prettig om, om te ageren tegen deze mannen. En ter verdediging van, van deze twee kun je zeggen dat... Kijk, de hele zaak is gaan spelen omdat de, zegt, of de ex gevier zegt... dat zij zich ja, een soort corrupt gedrag hebben vertoond. Hè? Dat, ze, dat ze een zakenvriendje hebben willen bevoordelen. Maar uit al het bewijsmateriaal dat tot, tot nu toe is verzameld... kan dan misschien worden afgeleid dat ze hebben gelogen over hun vriendschap... of, of dat ze dat ze met elkaar hebben gesproken over de zogeheten zaak en daar misschien eerder iets anders over hebben verklaard... maar, maar er is geen begin van bewijs dat ze, dat, ze, dat ze zakelijk voordeel hebben genoten... of dat ze inderdaad uh, iemand hebben willen matsen. Daar, daar is geen spoor van bewijs gevonden tot nu toe. Dus het gaat eigenlijk over een afgeleide zaak... Die, die vriendschap is eigenlijk niet zo heel erg interessant. Dus zeg maar de hoofdzaak waar dat proces in de tijd om is begonnen... van of er gekke rechtspraak is geweest in die ja. chips Hol affaire dat is waarschijnlijk niet bewijsbaar. En dan komen er allemaal dingen bij, zoals uh, verzwegen vriendschappelijke banden... Waar, waar ze op gepakt kunnen worden. Precies. Het gaat niet waar iedereen over praat. Daar gaat de zaak niet over. Het gaat over, hebben ze gelogen over hun vriendschap? Meer concreet, ze hebben gezegd in een eerder verhoor in de civiele zaak die uh, partijen tegen, tegen, tegen de staat hebben lopen... van wij, wij hebben geen bijzondere vriendschap. Wij komen niet geregeld bij elkaar over de vloer. Dat soort termen hebben ze geuit. En de Rijkssociële heeft in verhoren van, van, van familieleden en collega's... en de eerste vrouw van Kalfvleis en nog een aantal personen vastgesteld... dat ze elkaar wel regelmatig zagen... dat ze dat ze vrijdag na het werk regelmatig een borrel gingen drinken en gingen eten. Dus zegt de zegt Justitie, er is wel bijzondere vriendschap geweest. Daar worden ze voor vervolgd. Dus ze hebben gelogen over die vriendschap, maar niet over van... Ja, hebben ze elkaar envelopjes met geld toegeschoven... in de hoop dat ze via een gunstig vonnis uh, nou ja, er beter van konden worden. Maar dat zou toch mijnheid kunnen zijn, liegen over een vriendschap die wel bestond? Ja, als je onder eed hebt gezegd dat je geen vriendschap hebt en je hebt het wel... en dat kan worden aangetoond, dan is dat mijnheid, ja. Hoe denk je dat het afloopt, dit proces... Ik denk dat er een, een gereden kans is dat de verdachten worden vrijgesproken. Want? Nou ja, het is, met vriendschap is het heel relatief natuurlijk. Uh, ik weet niet, hoe, hoe definieer je vriendschap? Uh, als je inderdaad iedere vrijdagmiddag met je collega's uh, het café in gaat en daar stom dronken weer rolt, ben je dan bijzonder of bevriend... of ben je dan gewoon een, een goede collega? Wat is, wat is een vriendschap? En, ja, een flauwigheidje, Maar in de telaslegging van Westenberg staat bijvoorbeeld... dat hij destijds heeft gezegd... wij komen niet bij elkaar over de vloer. Dat staat geformuleerd in de tegenwoordige tijd. Nou, dat is nu in ieder geval niet meer zo. Die rechters komen niet meer bij elkaar over de vloer. Dus in die zin heeft hij niet gelogen. Nou ja, het, nou, daar zal het om gaan, op dat soort punten. Dus uiteindelijk zal het voor justitie een hele klus zijn om zijn voordeel te krijgen van mijn het deze Dus ik denk dat het met een sisse afloop voor beide verdachten... maar dat neemt niet weg dat de schade die voor beide heren is ontstaan... enorm groot is, want ook als je die tabs leest... Ja, het is alsof je het script leest van een aflevering van goede tijden... slechte tijden op het paleis van justitie. Het is allemaal weinig verheffend wat je leest... en de manier waarop ze inderdaad iedereen inschakelen... om hun zaakjes te verdedigen, dat is niet echt fris. Ik vond het in elk geval een ongelooflijk interessant... inkijkje in het juridische Old Boys Network in en rond Den Haag. Marcel ja. Haanen. Dank, Dank voor de interview. En terug naar de muziek van Manuscripta. De opening van het boekenseizoen in Amsterdam... op het terrein van de Wester Gasfabriek. Vandaag begonnen en morgen gaat het nog door. En we hebben mensen die een rol spelen... op dat festijn de muziek vanavond uit te kiezen. Zoals Marco Roelofs. Hij is zanger van punkband De Roosjes. Maar Marco, je hebt ook een boek geschreven. Hè? Dat komt uh, 20 september uit. En daar ga ik morgen een stuk uit voor uh, lezen... Hoe heet het? Het heet Kaal. En uh, het gaat over mijn, ja, over mijn leven in de Heideroos. Uh, waar ik 23 jaar in heb gezeten. En het gaat ja, niet alleen over de hoogtepunten, maar ook over de, de dieptepunten, die zijn er natuurlijk ook. En uh, met name in mijn privéleven de afgelopen jaren. En daar heb ik eigenlijk op ingezoomd. De achterkant van de rock and roll, zou ik maar zeggen. En wat was het diepste punt? Het diepste punt. <laughs> Nou, dat, ik weet niet of ik dat op de radio moet vertellen. Maar, uh, nou, alle ja, clichés natuurlijk moet je waar... dat op de radio vertellen. <laughs> nee, laat ik het zo zeggen. Ik, uh, alle clichés die, uh, die bij een rock'n'roll, bij een punkband horen... daar heb ik mij jarenlang ver van afgehouden. Drank, drugs, uh, gedoe met vrouwen. Ik was eigenlijk wat dat betreft totaal geen punkrockfiguur. En dat is later met terugwerkende kracht als een tsunami over me heen gekomen. Um, en over die strijd, ook om daar weer uit te komen, daarover gaat, gaat het boek... Ik kijk er naar uit. Marco, welke muziek heb je voor ons uitgekozen? Nou, ik heb uh, iets, uh, iets rustigers uitgekozen dan ik normaal. Uh, meestal draai. Het is een nummer van Johnny Cash, uh, Hurt. Uh, het is oorspronkelijk van Nine Inch Nails. Een knijterhoude band. Uh, maar met die stem van Johnny Cash. Um, kan dat wel ja. voor de luisteraars van Met het Oog op Borgen? <laughs> ja, dat ook. Maar ook voor mij, want het is een, van een, van een ja, belachelijke schoonheid.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 try to kill it all away, but I remember everything. What have I become, my sweetest And you could Het kan niet op vanavond, de mooiste muziek van de wereld in het oog. En dan krijgt u straks nog de muziekkeuze van wijnproever en auteur Nicolaas Kleij. Maar eerst weer terug naar de politieke situatie in Nederland. Want met het oog op morgen vindt het boeiend in verkiezingstijd... van geoefende politieke watchers te horen wat zij van de actuele ontwikkelingen vinden. Vanavond zijn dat Mark Schavan Politiek commentator van NRC Handelsblad en voor ons volgt hij met argusogen D66. Publicist Elsbeth Etti die het CDA volgt en Jan Schinkelshoek die zelf CDA'er is, maar die heeft zich nou weer op de P van de A gestoord. Wat vonden zij van de ontwikkeling in de afgelopen campagneweek? Uh, de, goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, het was de week van het RTL debat zoals ze het noemde en van het lijsttrekkersdebat bij het programma. Knevel en Van der Brink, debatten die meteen effect hadden op de kiezer volgens de peilingen. Even een fragment. Nou, even nog geen fragment. Nee, even geen fragment. Maar jullie hebben het allemaal wel gehoord. Meneer Schinkelshoek? Ja? Uh, het fragment was geweest van Diederik Samson van de PvdA... die uitviel tegen premier Rutte. Ja. Uh, was dat zijn finest hour, vond u? Nou, het was wel een van de mooiste momenten uit, uh, uit de televisiegeschiedenis, de parlementaire televisiegeschiedenis, vind ik. Um, ja, het was een moment die misschien wel heel erg lang zal doorklinken. Het moment waarop uh, misschien achteraf gaat blijken, altijd een beetje oppassen, het gaat snel tegenwoordig, dat de verkiezingscampagne lijkt te gaan kantelen. Um, Meneer ook? We, ja. we hebben het fragment inmiddels teruggevonden in onze ondergrondelijke computersystemen. Hozo. We gaan er even naar luisteren. Nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Als u een verkiezingscampagne wil voeren, moet u uw eigen programma gewoon vertellen en okay. geen leugens verspreiden over die van anderen. Ja, dat was uh, Diederik Samson. Ja, u zei daarnet, meneer Schinkershoek, parlementaire televisiegeschiedenis. Maar het was gewoon van Ronald Reagan gejat. Ja, maar goed, niet de min. Het is wel goed als je dat van tevoren dan even paraat hebt. En het op het goede moment plaatst. En als je dan ook nog sneller bent dan van wie we het allemaal verwacht hadden, van, van de roemer. Kortom, het, het is gewoon goed campagne voeren. En dat verdient één pluim. Mevrouw Etty, het was volgens mij niet de week van Sibrand Buma en van het CDA. Uh, nee, uit die, uh, in die debatten kwam die helemaal niet uh, uit de verf eigenlijk. En het enige wat we van hem gehoord hebben... is dat we het meer over de moraal uh, moeten hebben. En dat vind ik toch eigenlijk een heel klein beetje gênant voor het CDA. Want als je bedenkt dat zij dus... Uh, nou ja, uh, dat congres hebben gehad vorig jaar of twee jaar geleden... en dat ze dus die, eigenlijk die partij vernield hebben... Uh, door met Wilders uh, in zee te gaan wat toch uh, betrekkelijk uh, amoreel is. En dan te beginnen wow. over de... Over het is misschien de... een tikkeltje opportunistisch, maar waarom amoreel? Nou Mag ja, een kijk, uh, het, uh, een derde van die partij was daar falikant tegen. Heer heeft daar geroepen... doe dit de partij niet aan, doe dit Nederland niet aan. En ze hebben het wel uh, gedaan. En nou ja, die partij is er niet beter van geworden. En uh, ja, Donner en uh, Maxime Verhagen hebben het echt op hun geweten... En, ja, en dan gaan roepen van we moeten het over de moraal hebben. Dat vind ik toch een beetje tja, twijfelachtig. Sibrand Buma was zelf, weet ik, heel tevreden over zijn debat over Europa met Wilders... bij Kneven en Van der Brink. had echt het gevoel van, ik heb duidelijk stelling genomen voor Europa. Dat, dat is niet het eerste moment dat u zich herinnert? Uh, nee, dat is niet het moment dat ik me herinner. Er heeft niet ontzettende indruk op me gemaakt. En ik ken het verhaal van, uh, van het CDA daarover. Maar ik, ik denk niet dat het echt wervend is. Meneer van uw kandidaat zal ik maar zeggen, Alexander Pechtold... mocht deze week eindelijk met de grote jongens debatteren. Bij de EO was dat ook. Hoe, hoe deed hij het, vond u? Hij deed het niet slecht, maar ik meende aan zijn ogen en zijn houding te zien... dat hij hem toch een beetje zat te knijpen. Kijk, op het moment dat uh, de Partij van de Arbeid nergens uh, in zicht is is het voor D66 prettig om het wijze midden te zijn. Dan heb je daar heel ver links heb je die Roemer en zijn mensen... en heel ver rechts heb je die Rutte. Maar op het moment dat Diederik Samsom kans ziet... om de Partij van de Arbeid weer als de partij om te verslaan te positioneren... dan denk ik dat er veel kiezers zijn die een tijd lang... althans in de peilingen en daaromtrent overwogen D66 te stemmen... dat die denken, nou, dan ga ik toch maar naar de, de sterkere jongen die... Uh, in het volgende blok woont. Van hem weet ik weer dat hij heel erg trots was... op uh, zijn debat met Emiel Roemer over de gezondheidszorg. Dat noemt u niet? Dat noem ik niet, omdat ik denk dat dat niet het sterkste verhaal is van D66. Uh, die ene slogan van jullie willen de wachtlijsten langer... en wij willen goede zorg voor iedereen, dat is gewoon te makkelijk. Dat is niet zijn eigen niveau. En ik heb eigenlijk het gevoel dat je merkt... dat de fractie van D66 over gezondheidszorg niet een heel origineel eigen verhaal heeft... en dat het ook weer niet het onderwerp is waar Alexander Pechtold... nou s'avonds nog iets heel slims over bedenkt. Hij kan gewoon niet zoals Diederik Samson... ieder onderwerp uit het boek in 15 seconden samenvatten. Ja, want dat is opmerkelijk aan Samson. Ieder antwoord blijft echt binnen de 20 seconden die, die mogen van het nos -journaal. Ja, dat is de man die deze zomer het meest geleerd heeft. Hij kon uh, opvliegend worden, dat doet hij niet meer... En hij kent op ieder onderwerp werkelijk zijn eigen programma. En het knappe is dat hij ook nog boven het debat weet te vliegen. Zodat hij als het ware strategisch de gespreksleiding en de tegenstanders te snel af kan zijn. Ja, je dat... merkt gewoon dat hij Van echt RG. heel intelligent is. En dat is ook heel prettig. Ik bedoel, hij, hij, hij, hij weet waar hij het over heeft. Dat merk je. Ja, die anderen toch ook wel? Die lijkt me ook. Die zijn ook allemaal doctorantjes. Allemaal waar. Hij doet, het heel goed. Ja, hij doet het heel goed, hij doet het heel knap. Maar uh, hij springt ook in een gat. Een, een gat dat ontstaat door volgens mij drie factoren. De eerste is dat Roemer toch minder goed uit de verf komt. Om het maar vriendelijk te zeggen. Nou, misschien dat ze alle gedachten en verwacht hadden. Hij verslikt zich, hij blijkt misschien een maatje te klein. Misschien is hij wat aardig. Het tweede is het effect dat altijd optreedt, Waar twee vechten om een been. Rutte en Roemer krijgen een een kans. Kiezers houden nu helemaal niet van zwart-wit. En Samson lijkt te profiteren, speelt er althans op in, op tegen hakentak. En het de derde, misschien wel het belangrijkste punt, is de politieke afwezigheid. Mevrouw Etty wees er al op van het CDA en het politieke midden. Normaal staat het CDA daar om dat midden op de eisen, te claimen. Maar die partij is nog niet helemaal terug van weg van weg geweest. Kortom, eh, Samson doet het knap, niks en af. Maar de omstandigheden die werken mee, eh, hij buit ze, dat kun je hem nageven goed uit. Er is sprake zeg maar, van een soort wederopstanding van het politieke midden. Waar, waarmee alle Maoïste honden eigenlijk geen rekening hadden gehouden. Hè? Het zou een lekker fel gevecht tussen de flanken worden. Maar daar profiteren dus eigenlijk geen middenpartijen van. behalve de P van de A. Uh, wat is het nou, mevrouw Etty, waardoor het CDA niet op die plek zit? Uh, nou ja, wat, ik, wat ik al zei, ik denk dat ze dat dus verspeeld hebben. Uh, met dat uh, gedoogkabinet met, uh, met, met, met Wilders. En ik denk dat uh, Maxime Verhagen en Donner op het uh, verkeerde paard gewet hebben... dat ze er beter aan gedaan hadden om die partij bij elkaar te houden... en te gaan herbronnen zoals dat in de Maar ze doen nu toch juist heen. iets anders? Ze zeggen nu juist, we gaan nooit meer met de PVV en we hebben daar spijt van... en we, we zijn teruggegaan naar het, het radicale midden... Ja, maar Buma heeft het zelf ook al gezegd in een interview in NRC Handelsblad. Van, uh, van kijk eens, uh, ja, hij, hij calculeerde eigenlijk al het verlies uh, in. En hij zei van ja, we, zijn, uh, we komen van heel ver weg en we kunnen dat niet 1, 2, 3 goed maken. En daar is hij ook op aangevallen. Maar ik denk dat het een heel realistische inschatting is van uh, Buma. En ik denk dat hij daar ook mee wil zeggen van luister, het is mijn schuld niet. Ik bedoel, er zijn anderen die hier verantwoordelijk voor zijn. Maar ja, dat is, dat is niet eventjes te herstellen natuurlijk in een paar weken. Meneer van, uh, D66, maar je kunt het ook hebben over uh, GroenLinks en de ChristenUnie. Ook allemaal partijen die vlak voor de zomer nog furoren maakten met dat uh, koenusakkoord, dat Lenteakkoord. En nu eigenlijk niet zo'n grote rol spelen in die campagne. Hoe, hoe komt dat? Want er is dus plaats in het midden, kennelijk. Ja, nou, de ChristenUnie die probeert op verschillende manieren een rol op te eisen. Arie Slop, hun leider, mm. uh, probeert over Europa een, uh, een debat los te krijgen. En, en hij wil en, informateur worden. En hij wil informateur worden. Dus die probeert te laten zien dat hij zo'n constructieve, uh, verstandige uh, middenpartij is. Uh, GroenLinks likt natuurlijk nog haar wonden... En uh, Jolande Sap houdt moedig vol en krijgt voortdurend van die vervelende vragen. Van dat puin bij die foto van u in het NOS-debat uh, was dat symbolisch. Um, ja, en D66 heeft natuurlijk een traditie van uh, in de peilingen het beter doen dan in verkiezingen en vecht nu tegen aan de ene kant uh, het redelijk liberalisme... wat ze willen uitstralen, wat wordt overschaduwd door de VVD... en aan de andere kant de Partij van de Arbeid... die vrij veel schaduw begint af te werpen. En dan denk ik kiezers, ja, hoe, hoe heb ik uh, de meeste invloed met mijn stem? Meneer Schinkelzoek u heeft jarenlang als Kamerlid voor het CDA... voor een wederopstanding van het politieke midden gepleit... tegen ja. het populisme in Nederland. Ja. Ja. En nu gebeurt het, maar loopt een andere partij ermee weg, de PvdA. Ja. Dat, dat, dat is op zich spijtig. Maar ik vind het wel goed dat er tenminste weer iets meer nuance... en iets meer redelijkheid in het politieke debat uh, komt. Ik vind zwart-wit stellingen tegenstellingen, niet iets om, na, om naar te verlangen. Ook als dus het de PvdA is die daarvan profiteert. Als nou ja, van. om tegen u te, te bekennen, meneer Van Wezel, dan maar de PvdA. Nee, even, even, uh, even zonder, zonder, zonder dolle. Ik vind het prima dat er in een zwart-witte de, bad, in een de de gepolariseerde situatie, tenminste enige partijen, weer een poging doen uh, om greep te krijgen op het politieke midden. Ik ben er echt van overtuigd dat daar vandaan het antwoord zou moeten komen. Moet het, het, het is een beetje wrang, dat geef ik toe, dat dat van Samson moet komen. En ik denk dat Job Cohen vanuit Amsterdam een beetje uh, naar Vrand toekijkt. Hij was inderdaad te redelijk. Hij moest weg omdat hij de kiezers weghoed naar de SP. Het echte linkse alternatief. En onder leiding van Svetman en Sansson sloeg de Partij van de Arbeid dit voorjaar af naar links. Deed hij mee met die middencoalitie die het Lentakkoord maakte. Ik heb dat steeds een, een, een, een, een riskante maar begrijpelijke strategie genoemd. Om, die, om de, de, de SP de wind uit de zijde te nemen. Moest hij misschien die beweging uh, wel naar links? worden gemaakt. Het risico was, dat heeft ook heel heel lang gedreigd, tot voor kort, dat de PvdA een soort sp lite zou worden, een verlengstuk van het reëel bestaande wenselijke socialisme. Maar die, die klem, dat bending. is toch wel knap, is, is, is, is, is, is daaraan ontkomen. Ik uh, dank jullie allebei uh, voor deze tussenstand, want uh, volgende week kan het uh, allemaal weer... Hit Heel anders, alle drie trouwens, niet allebei. Uh, volgende week kan het weer uh, heel anders zijn... want ik zie hier op een lijstje dat er uh, nog een lijsttrekkersdebat is... bij Libelle en een lijsttrekkersdebat bij het Radio 1-journaal... en een lijsttrekkersdebat in Carré bij 1 Vandaag... en volgende week zaterdag nog bij het Jeugdjournaal. En dat is alleen nog maar komende week. Daarna komen er, geloof ik, nog meer. Dus het, het kan nog veranderen, maar bedankt voor deze balans opmaken. Mark van, Elspeth Etienne, Jans Ginkelshoek. En dan gaan we terug naar dag. En dan gaan we terug naar de muziek van Manuscripta. Um, wijnkenner, maar uh, ook uh, wijnproever en uh, wijn, ja alles eigenlijk wijnexpert. Nicolaas Klei publiceert dit najaar een nieuwe wijngids die de omfiets wijngids gaat heten. En hij trad vandaag bij Manuscripta op. Dag meneer Klei. Goedenavond. Want uh, wat heeft u gedaan op Manuscripta vandaag? Ik heb alweer voor de vijfde keer wijn laten proeven. Door wie? Uh, iedereen die wil uh, mag komen proeven. Ik uh, sta dan een half uurtje bij Mr. Kitchen. Dat is een ruimte met keuken en alles uh, op het terrein. En zij interviewen mij over de nieuwe gids. En dan gaan we in enorme sneltreinvaart... met het aanwezige publiek zes zwijnen proeven. Nou, dan komen we bij de muziek. Want we hebben u gevraagd muziek uit te kiezen... die iets met manuscripten te maken heeft. Waar is de keuze opgevallen, meneer Kleij? Ik heb in de nieuwe Onfietswijngids. Een wijn vergeleken met Benjamin Herman. Net zo cool als Benjamin Herman. Dus toen dacht ik: van, Nou, dat is dan in ieder geval een link tussen wijn en muziek. En uh, wat van Benjamin Herman is het geworden? Uh, dat was ook nog even moeilijk kiezen. Maar toen dacht ik: Hé, hey, ik heb. Ook nog in een stukje het over Remco Kampert. En ik weet dat Benjamin Herman een grote fan is van Remco Kampert, net als ik. Dus toen werd het de CD Kampert, waarop ook nog Benjamin Herman speelt. en Remco Kampert een van zijn mooiste gedichten voorleest. Lamento. Hier nu, langs het lange, diepe water. dat ik dacht. dat ik dacht dat je altijd maar.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 Geef voor de prijs van 1 in Lamento. Vanaf vandaag is er een expositie in het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam... met opmerkelijke stukken, bijvoorbeeld van de Noorse kunstenaar Matthias Valtbakken. Ze zijn ter beschikking gesteld door een man die heel veel geld verdiende... met luchtvaartonderdelen, zijn bedrijf verkocht en kunstverzamelaar werd. En niet zo'n beetje ook Bert Kreuk. Goedenavond. Van de afkomstig Uit Capella aan de IJssel, he, meneer Kreuk. Klopt helemaal, ja. Tegenwoordig Sarah Sotta, geloof ik, in Florida. Oh, dat is ook correct, ja. Wie is Matthias Valtbakken eigenlijk? Nou, Matthias Valtbakken is een uh, zeer jonge, opkomende Noorse kunstenaar... die uh, zeg maar op zijn eigen en hele directe en ruwe wijze... de maatschappij en de kunstwereld uh, ter discussie stelt. En dat doet hij op een manier die uh, nog niet eerder... door iemand anders uh, zo op die manier gedaan is. Ingelijste vuilniszakken, zag ik. Klopt, ja. Oude kasten... Ja, ja, het, het, bij hem gaat het om de symboliek. En sowieso in de hedendaagse kunst uh, is het uh, concept en het idee belangrijker dan, uh, vaak belangrijker dan de, de vorm en de uitvoering. En uh, bij hem gaat het dus om het, uh, vooral bij die fijnzak dan om het symbool van onze consumptiemaatschappij. En de discussie die hij eraan dan verbindt, is, zeg maar, kan zo'n fijnzak dan een tweede functie hebben? Kan dat als kunst fungeren of moet je daar nog een paar strepen op zetten? En uh, ja, hij, is dat op de, uh, hij is de enige die op de, deze manier die discussie probeert aan te zwengelen. En uh, toch opmerkelijk want uh, hij uh, leest van de kunstwereld... maar hij schroomt niet om die aan te vallen en uh, dat uh, intrigeert. En zou iedereen die achtergrond die u erin ziet begrijpen? Want neemt u het bekwalijk als ik denk... ja, ik zie gewoon alleen maar een ingeleiste vuilniszak... Nou, ik denk dat het belangrijk is voor iedereen die daar uh, hedendaagse kunst in uh, kijkt, dat hij zich openstelt voor, uh, voor nieuwe ideeën en probeert in ieder geval mee te gaan in het idee van de kunstenaar. Dus uh, op dat gebied, ik uh, kan ik in eerste instantie wel begrijpen, maar uh, als men probeert mee te gaan in het concept en het idee van de kunstenaar, dan denk ik dat, uh, dat, het, uh, dat er zoveel meer is uh, en dat je zoveel meer kan genieten van een kunstwerk dan het als een vuilniszak te bekijken in mijn ogen. Hoe lang verzamelt u al kunst? Uh, twintig jaar. Heeft u het van uw ouders meegekregen of zelf ontwikkeld? Of? Uh, ik heb het zelf ontwikkeld. Eigenlijk uh, begonnen met een, uh, met, een, met een reisje vanuit school naar, een, uh, naar het Boeimands trouwens. En uh, daar geïntegreerd geraakt door, uh, door werken van onder andere B.C. Koekoek, 19e-eeuwse schilder. En uh, zo mezelf uh, verder ontwikkeld. En uh, eigenlijk al de periodes in de kunstgeschiedenis afgelopen... Van uh, de Franse impressionisten tot het fauvisme en uh, zodanig uh, naar het hedendaagse en de hedendaagse kunst. U heeft uh, Anselm Kiefer, u heeft Willem de Koning, u heeft Jeff Koens, u heeft uh, zoals gezegd Matthias Valtbakken. En u leent ze behoorlijk vaak uit aan musea. Zou het niet leuker zijn ze gewoon aan de muur te hangen? Ja, dat, uh, dat is inderdaad het geval. Maar ja, ik heb nu zo'n bijna, denk ik, uh, 750 stukken. Dus het wordt wat uh, krap aan de muur. Dus het is op zich wel leuk dat als ze in opslag staan dat je ze aan een wijder publiek kan tonen. En, uh, en vooral in een ruimte waar ze ontzettend tot, uh, tot uiting komen ja, in een museum. En uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan is dat een hele mooie, een, een mooie conclusie van een, een collectie bouwen. Dat je uiteindelijk het ook kan zien en de andere mensen het ook kunnen zien. En hoe is dat om in een museum rond te lopen en te denken van dit is eigenlijk allemaal van mij? Uh, dat is op zich uh, een aardig idee, maar bij mij gaat het meer om, uh, om de kunst uh, op zichzelf en in de vorm in de, in de hoe die wordt opgehangen en in de setting hoe die, hoe die wordt geplaatst. Dus bij mij gaat het niet zozeer om, om uh, zeg maar dat ik uh, vol zit van mezelf of dat ik het uh, geweldig van mezelf vind, maar het gaat meer om uh, uh, hoe staat het in het museum en hebben de mensen daar uh, plezier aan. Het is een soort missie voor u om dat soort werken aan te kopen en weer uit te lenen. Uh, op zich wel. Uh, het is een missie in die zin dat uh, tot, ik, uh, tot het moment dat ik een ruimte heb waar ik ze allemaal zelf uh, kan tentoonstellen, zeg maar, het graag uitleent. En uh, dat, kan, uh, dat doe ik op lange termijn en uh, dat doe ik aan vele musea over de hele wereld. Maar daar droomt u nog wel van om de collectie een keer in een Bert Kreuk museum samen te brengen? Uh, ja, dat klopt. Ja. Daar, uh, daar wordt op dit moment uh, aangewerkt in de zin dat ik uh, bepaalde gesprekken voer met bepaalde steden en uh, bepaalde ruimtes. En welke steden? We praat over zowel Rotterdam als Amsterdam. En, um... Niet in Amerika, in Nederland in principe? Toch in Nederland, ja. Uh, Amerika, daar heb ik wel wat vragen gekregen. Maar ik denk, uh, ik ben toch een, uh, een Nederlander. En uh, de kunst uh, die ik heb, uh, komt niet heel vaak voor in Nederland. En ik denk dat het een uh, hele mooie setting kan zijn. En een aanvulling op de bestaande musea in Nederland. Dat als ze geplaatst worden in een, uh, in een bepaalde ruimte. En een uh, mooie ruimte waar dat... Uh, zich elkaar aanvult. Een van de andere stukken die u heeft uh, uitgeleend aan Boymans is het uh, Oranje Paasij van Jeff Koens. Het heeft u, geloof ik, 6 miljoen euro gekost, hè? of 6 miljoen dollar gekost. Uh, dat klopt, ja. Maar de waarde van een kunstwerk is, uh, is voor mij niet alleen... of dan zeg de prijs van een, uh, van, een, van een kunstwerk is voor mij niet alleen wat de waarde bepaalt. Hoor. Dus uh, ik, uh, ik vind het uh, de idee en het concept achter een kunstwerk veel belangrijker... dan over uh, puur uh, de, de intrinsieke waarde van een uh, werk te praten. Maar u kunt het zich permitteren, 6 miljoen. Uh, ja, anders had ik het uh, niet gekocht, ja. Dus uh, dat klopt. Tot slot, hangt er bij u aan de muur nog iets dat u echt nooit aan een museum wilt uitlenen? Uh, ja, dat klopt ook. En dat, uh, ja, dat is een heel bijzonder werk. En uh, dat, uh, dat hou ik voorlopig even aan de muur. En wat zou u nog willen, willen hebben? Wat staat er nog op uw verlanglijstje, wat u nog niet heeft gekocht? Uh, nou, er staan heel wat werken nog op de, op de verlanglijst, maar uh, bepaalde werken zeg maar, uit de periode uh, na oorlogsperiode, waaronder uh, werken van Andy Warhol. Jaren 60, uh, dat heb ik nog niet. En die staan uh, al een tijdje op de verlanglijst. En uh, daar, wordt, uh, daar wordt aan gewerkt. En, uh, en nog wat andere werken, zoals Roy Liegstein. Uh, dus eigenlijk meer jaren 60 na oorlogswerk. Popart. Popart, klopt helemaal, ja. Sixties. Ja. Ik dank u voor dit gesprek. En hopelijk komt dat Bert Kreuk Museum er ooit in Amsterdam of Rotterdam. Dank, dank u dank wel, al. meneer Kreuk. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. En in het oog van 21 augustus presenteerde ontwerper Irma Boom het nieuwe logo van het Rijksmuseum. Maar helaas, er zijn klachten over binnengekomen. René Dinks van het platform SOS, goedenavond. Goedenavond. Is er een stomme fout gemaakt, denkt u? Daar lijkt het op, ja. Ik uh, ben van het platform signalering onjuist spatiegebruik. Maar vorige week kwamen er ineens heel veel meldingen binnen, allemaal over het Rijksmuseum. En wat zit mensen dwars die zich bij u hebben gemeld? Nou, de, de, de algemene teneur van de meldingen is dat mensen het uh, toch raar vinden... dat zo'n groot instituut een, een logo heeft met een spatiefout erin. En waar staat de spatie precies? De spatie staat tussen Rijks en Museum. Dus het worden twee woorden, Rijks, Spatie en Museum... Terwijl natuurlijk een Rijksmuseum als één woord geschreven moet worden aan elkaar zonder spatie. Aan de telefoon ook de ontwerpteur Irma Boom. Goedenavond ook. Goedenavond. Oh jee, er zijn heel veel protesten binnengekomen bij de stichting van meneer Dings. Ja, er zijn heel veel protesten en ook heel veel steunbetuigingen. Maar ik heb de site van meneer Dinks bekeken. En ik zie dat hij inderdaad heel veel voorbeelden heeft van uh, fout spatiegebruik. Maar er is eigenlijk nauwelijks, behalve het Rijksmuseum logo, uh, sprake van een logo. En we hebben het over een woordbeeld waar je deze vrijheid... Uh, Denk ik, je uh, kan nemen. En het is dus een beeldmerk. En ik denk dat uh, meneer ding zich daarvan bewust moet zijn. Want de schrijfwijze van Rijksmuseum in het verdere gebruik bij het Rijksmuseum blijft natuurlijk gewoon één woord. Ja, mevrouw, is het een toch... logo. Ja, maar dan kan nog wel een taalfout in het logo zijn. Nee, ja. het is. En u uh, heeft het ook over een spatie. En u heeft misschien ook wel gezien dat het een halve spatie is. Het is een, een klein accent. Nou, ik heb het gezien. Het is een hele afstand tussen Rijks en Museum, mevrouw uh, Boon. Nou ja, uit, uit het feit dat er <laughs> zoveel meldingen bij ons binnenkwamen, het blijkt wel dat iedereen het gewoon als een spatie ziet. Ja, eh, eh, natuurlijk heeft u heel veel op, uh, reacties gekregen. Maar ik krijg natuurlijk net zoveel reacties uh, van andere mensen. Zojuist ook nog een e-mail waar iemand zegt dat het ook een, uh, een service is. Naar naar de buitenlandse toerist. Want het woord museum staat nu zo uh, mooi apart. En ook Rijks. Je, bent, je gaat echt naar het Rijksmuseum. Dus blijkbaar heeft het ook een voordeel. Mevrouw Boom, u veroorzaakt foutieve spelling toch? Zet dit u nou aan het denken? Kan het logo nog veranderen? Kan het nog zonder die halve spatie? Of ligt het helemaal nee, een, vast? Nou, dit is het logo van het Rijksmuseum. En ik hoop dat ze dat een hele lange tijd uh, gaan gebruiken. Dinks, het is, het recht... is een logo, het is een woordmerk en ik denk dat meneer Dings niet uh, de verwarring moet maken dat er dus nu uh, het Rijksmuseum voortaan als twee woorden wordt geschreven. Dat blijft in alle uitingen verder nee, ik, van het Rijksmuseum ongewijzigd Het, Ongewijs, het als, blijft als, alleen als, als ik, blijft het logo. Als ik een brief wil schrijven ik het naar het Rijksmuseum... Ik dat het Rijksmuseum, Rijksmuseum voornemens is om dat uh, te doen, om dat als één woord te schrijven, dat stelt mij gerust. Maar wat mij niet gerust stelt is dat het er gewoon als twee woorden uit. juist omdat het een woordbeeld is en geen... Logo waar verder elementen aan zijn toegevoegd. Dus als je het los ziet staan, bijvoorbeeld op de website of op een spandoek, dan zullen mensen denken dat het twee woorden zijn. En ik ben ervan overtuigd dat mensen dat gaan overnemen en dat ook een waarlijke ontwikkeling ik, is. Ik, uh, ja. ik, ik weet het niet, ik, ik weet niet wat mensen gaan doen, want uh, het is, nogmaals, het is echt een woordmerk. Het heeft hele speciale uh, letters en dat, dat zie je ook, dus het moet herkenbaar zijn als een. Uh, als een logo. Ik geef even het laatste woord aan meneer Dinks. Waar, waar kan het nou allemaal toe leiden? Waar bent u bang voor? Noem eens een voorbeeld van waar je echt totaal in de war raakt... door een verkeerde spatie. Nou, er zijn zelfs wetenschappelijke onderzoeken... waaruit blijkt dat uh, spaties op plekken waar ze niet horen... Uh, mensen in verwarring brengen... Uh, mensen uh, trager laten lezen. Um, maar er is ook wel heel veel betekenisverschil. We uh, houden ieder jaar een uh, verkiezing van de onjuiste statie van het jaar... Uh, het voorbeeld van afgelopen jaar was een, een krantenkop uh, veel diarreegevallen in Nicarie, in, in Suriname. En er stond diarreegevallen met een spatie en dan is het in één keer een heel vies verhaal. Terwijl diarreegevallen is nog steeds zonder spatie ook een vies verhaal. Maar diarree die gevallen is toch iets heel anders dan diarreegevallen zonder spatie. Het ja, dus eens van spatie blijkt wel een heel verschil. Daar kan het dus allemaal toe leiden. Mag ik u danken voor deze discussie over de spatie tussen Rijks en Museum. Irma Boom en René Dings. Graag gedaan. Graag gedaan. Dag. Dag. Ja, morgen is er weer een oog. Dat gaat vast over hele andere kwesties dan spatie spatie en een logo. En dan zit hier Kees Grimberg. Ik wens u een goede nacht en een fijne zondag. Goedenacht, vreunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Und een letztes Glas im Steen.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 Dit is Radio 1.